Mensen voor het doel zetten en Ajax, nou ja, tuint erin, mag je het misschien niet noemen. Maar weet wel dat dit uh, kan gebeuren en dus ook gebeurd is. 1-0 achter Ajax, een tegenvaller. En bij het spel voor uh, Lodero open met dat hij de bal ontvangt aan de linkerkant. Vrij trap dus voor uh, Real. Arbeloa heeft die uh, trap inmiddels genomen. Varaan en Albiol spelen elkaar de bal toe, daar achterin. Shaheen komt hem dan halen, overigens uh, gaf ik hem met, uh, de assist van de goal. Van uh, Calégon. Maar het was KK die de bal uh, splijtend gaf. Twee, drie meter over de middenlijn aan de linkerkant keurig Achter Jan Vertongen legde. Daar waar Calegon nog geloofde in die bal. En dus op de rand van buiten spel ontsnapt. Balbezit is er voor Real op eigen helft met Varane. Ajax stoort wel met Lodero, met Emicilio. Maar Ajax stoort niet heel overtuigend. En dus wordt Abeloa gevonden aan de rechterkant. Moet hij weer terug en richting KK. En vervolgens kan Albiol wat stapjes voorwaarts maken. Aan de linkerkant van het veld komt Real weer. Ajax moet terug. Dat betekent dat Van de Wiel aan de Bak moet nu als Coëntrouw is doorgelopen. Dat zou wel eens een aardig duel kunnen worden tussen de twee vleugelverdedigers. Trau probeert van de wiel te dollen. Die is daar niet van gediend. Wint het duel. Maar moet dan vervolgens nadat hij de bal met een kort 1-2 van 1-0 terugkrijgt... ook echt uitverdedigen. Dan speelt hij Lodero aan. Die denk ik blij is dat hij een duwtje in zijn rug voelt. Dan kan hij namelijk gaan liggen. Tegen de zijlijn aangeplakt. Het duwtje komt van de Raul Albiol. En Ajax krijgt daarmee de rust terug. Ajax heeft een vrije schop. Na 16 minuten 0-1. Ja, tegenvaller. De goal van Caligon en het balbezit voor Ajax via de aanvoerder Vertongen. Real blijft met vijf, zes mensen nu wel op de helft van Ajax staan. Vertongen ziet eigenlijk niet waar de bal naartoe kan. Geeft hem dan toch in de richting van de middenlijn naar Eriksen. Die hem laat vallen voor van de wiel. Nu gaat Eriksen wel diep, maar dan moet die bal eigenlijk eerder. Ja, Lodero ziet het nu wel. Maar dan op het moment dat hij hem zou spelen, zou Eriksen buiten het spel staan. Tweede oplossing is via Evisilio linker buitenkant. Die gaat de duel aan met Arbeloa. Maar de verdediger van Madrid wint dat duel op zijn gemakkie. Kaleigon verplaatst de bal dan verder richting de Ajax-helft... waar Higuain niet kan ontvangen omdat Blind ertussen zit. Vertonga uiteindelijk de bal aan de voeten heeft... en Madrid continu een heel klein speelveld maakt. Nu wel goed bewogen tussen de linies door Lodero... en uiteindelijk gegeven aan de rechterkant richting Soleimani. Soleimani komt naar binnen, paas met Erik. Ze zoekt de combinatie. Oh, daar zit Lodero dan tussen. Het was eigenlijk de bedoeling dat Soleimani die bal zou ontvangen... maar Ajax houdt wel balbezit via 1-0. De rechterkant van het veld nu, Van de Wiel, die uh, kijkt of er nog steun komt. Nou ja, die komt er wel. Van de Wiel paast ook. Krijgt de bal volgens Van Eriksen weer terug. Nu staat hij recht voor het doel. Nou zou je eens kunnen schieten Van de Wiel als je dat wil moeten met links. Dat wil hij wel, maar dat doet hij niet vaak. En dat is maar goed ook, want de bal gaat minimaal twee meter over het doel van Antonio Adam, De doelman met rug nummer 13 van Real Madrid. Zoals gezegd, veel mensen van Madrid er dus niet bij. Van wie uh, Casillas er dus één is in Madrid achtergebleven. En dan heeft de doeltrap alweer genomen. Die bal ligt weer voor de voeten van Albiol en Varaan. Zijn twee centrale verdedigers die elkaar de bal toespelen. Ajax zak wat in. En Varaan dribbelt met de bal wat richting de middenlijn. Bij Ebeschidio, de eerste is die misschien wat kan storen. Varaan bestaat het om een diepe bal te geven richting het strafstofgebied van Ajax. Daar waar Vermeer er wel naartoe gaat en Benzema halverwege eigenlijk al inhoudt. Omdat hij ziet dat de bal onbereikbaar is. Meer heeft hem meegegeven aan Van der Wiel. Eriksen houdt zich op aan de rechterkant, balletje aan de voet. En kijkt vervolgens in dat kleine speelveld of er iemand is die in beweging is of de bal ergens naartoe kan. Nou ja, via Eno kunnen we dan ook van kant wisselen. Deli Blind heeft dan de bal. Eno weer aangespeeld. Ja, die wordt opgejaagd door Higuain. Maar daar draait hij goed van weg. De man uit Cameroen. Jansen Vertongen. Nu wordt er doorgejaagd door Real. En zal het baltempo wat omhoog moeten. Dat beseft Eno, dat beseft Vertongen. En Vertongen steekt het middenveld in. Dat kan omdat hij eigenlijk niet wordt aangepakt. Mag nu wel heel ver komen Vertongen. Tot 35 meter van het doel. De bal naar de buitenkant naar Ebicilio die naar binnen draait. Ebensilio wil schieten. Eee, de vuisten van de keeper. Die nog druk voelt. Daar nou letterlijk zelfs van Vertongen. Die zo dichtbij staat dat hij eerst nog denkt zou ik in de baan van het schot staan. En vervolgens als hij die, die gedachte goed en wel verwerkt heeft in botsing komt met de keeper. En uh, ja, dat betekent dat de scheidsrechter eigenlijk maar één ding kan doen. En dat is zeggen vrij schop voor Real Madrid. Na de overtreding dus van Vertongen. Die bal is inmiddels genomen. En uh, het balbezit is dus alweer voor Real na 19 minuten voetbal aan de rechterkant. Varaan toch maar terug naar de keeper nu. Adan kijkt en wijst naar de linkerkant. dan zou... Even kijken. Arbeloa kunnen worden aangespeeld. Of Albion is dat. Dan op het middenveld komt Kaka in de richting van de bal. Maar die wordt overgeslagen. Aan de rechterkant van het veld staat Arbeloa te wachten. Maar dat moet via een tussenstation. En dat heet Varaan. En komt uit Frankrijk. En dan gaat de bal diep richting Higuain. In een sprint wel met Blind. Oh dat wint Higuain. Dan komt de bal voor de goal. En daar is Benzema. Maar dan moet Vertongen reddend optreden op de 5 meter lijn. Omdat hij ziet dat Benzema in zijn rug arriveert. Blind wordt weggelopen door Higuain. Die bal komt laag voor. Ja, Benzema komt, meer komt, maar Vertongen heeft hem uiteindelijk. En ten koste van een corner is het gevaar even geweken. Een corner die KK gaat nemen vanaf de rechterkant van het veld namens Real Madrid. 20 minuten spelen we inmiddels in een volle arena en dat staat 1-0 voor de Spanjaard. Benzema wacht en Higuain ruziet wat. Dat uh, doet hij denk ik met blind. De scheidsrechter spreekt nu Deli bestraffend toe. Blind zegt nou best en zoekt dan vervolgens Iguain maar weer op. Ja, je zal hem toch moeten verdedigen. Nou moeten ze weer bij de scheidsrechter komen allebei. En krijgt Blind nog een keer te horen. Je moet in ieder geval van hem afblijven. Dat is volgens mij de tekst die eruit gekomen is. En Kaka gaat nu dan toch de hoekschop nemen. En dat doet hij op het hoofd van Vertongen. Die de bal eigenlijk langs eigen doel voorlangs wegkopt. Maar dat loopt goed af. Dan moet Eriks de bal een peer naar voren geven. Nou, dat is gelukt. Maar die peer is wel heel hard. En eh, dan moet je hem nog niet eten. Die bal komt voor de voeten van een van de Madrid-verdedigers. Ruim buiten het bereik van mensen die wel loeren op een counter. Onder wie Lodero en Soleimani. Maar niet uh, binnen bereik dus. Grappig is dat het enige gevaar tot nu toe is gekomen van Ajax... op het moment dat Jan Vertongen mee inschuift, zeg maar. De aanval in. Dat deed hij afgelopen week tegen Excelsior ook twee keer. Ook toen zat Ajax min of meer aanvallend muur vast. Maar als hij dan kwam, dan was er in elk geval gevaar en dreiging... voor de vijandelijke goal. Hij scoorde niet voor niets twee keer. Alsof hij in het draaiboek van toen Excelsior en misschien nu ook wel van Real Madrid niet voorkomt. Alleen net eindigde zijn actie in een botsing met de keeper. Real Madrid heeft het bal bezit in de 21ste minuut van deze wedstrijd met Arbeloa aan de rechterkant. Paas maar weer is richting Collegon de te maken. Maar die wordt goed afgetroefd nu door Anita. Ja, ik kijk intussen even om of de, de dames die hier ongelooflijk lief en vriendelijk elke keer de koffie komen verzorgen ons niet vergeten. Dat zou een ramp, regelrechte ramp zijn. Nou, als jij daar de aandacht op houdt. Gaan hè. Kwart wedstrijd ja. gespeeld. 1-0 de voorsprong voor Real Madrid en het balbezit voor Ajax via 1-0 in de middencirkel. Die heeft daar dus toch weer alle tijd, omdat Madrid nu wel met veel mensen terugloopt. Dan komt ook blind mee naar voren, wordt Lodero aangespeeld. Die heeft gezien dat aan de linkerkant wat ruimte ligt bij Ebesilio, die een voorzet moet gaan geven. Maar de bal weer wegkapt van zijn tegenstander en weer terug speelt naar het centrum. Dan leek het mij eerlijk gezegd wat druk. Nu aan de rechterkant alweer geprobeerd. En uh, ja, dat is onhandig. Daar glijdt uh, Soleimani die de bal wil aannemen eigenlijk half weg. En kan er vervolgens uh, een verdediger van Madrid onderscheppen. En dat uh, gebeurt. En uiteindelijk onderschept 1-0 weer namens uh, de Ajax-hieden. Lodero gevonden. 10 meter over de middenlijn. Geeft een aardige bal op Soleimani. Rechterkant Schassum gebied. Soleimani schiet. Maar het schot wordt uiteindelijk vanaf die rechterkant geblokt door Abiol. Gaat wel over uh, de zijlijn. Dus Ajax... Houdt wel balbezit in de buurt van het Schafzorp gebied van de Madri -Lene. Lodero heeft inmiddels de bal van Soleimani uit de ingooi gekregen. Eerlijk is het volgende station, die wandelt daar wat. Vindt Theo Jansen een slippertje van Jansen, daarom moet hij terug naar Vertongen. 1-0 vervolgens, 10 meter over de middenlijn. Draaijaks drukt nu de tegenstander wel wat terug. Je hebt altijd, als je dat zegt, de neiging om als je speelt tegen dit soort ploegen... Om er meteen bij te denken. Ajax drukt de tegenstander helemaal niet terug. Maar Real loopt gewoon wat terug. Omdat ze dat op dit moment verstandiger vinden. Maar goed, vooruit. Ajax heeft in ieder geval wel nu heel lang de bal op de helft van de tegenstander. Dus kan het gevaarlijk worden als het nu van zijn voorzet komt vanaf de rechterkant. En ja, dat is bijna een schot op doel. Want hij raakt de bal niet goed. Maar ook weer wel gek genoeg. Want die bal zelt eigenlijk maar net aan het doel van Adam voorbij. En kan er met een beetje meer geluk ook maar zo invallen. Adam... Heb ik de indruk, de keeper ziet dat wel aankomen... maar zou als die bal dichter bij het doel geweest uh, was ook Hij niks meer hebben kunnen van, doen. Dat dacht ja. ik ook. Het is uiteindelijk toch gewoon een mislukte voorzet, vermoed ik. Evengoed, 23 e minuut. We noteren hem maar als kansje. Um, op dat scorebord waar uh, nog altijd staat 0 voor Ajax... en 1 voor Madrid door die goal van Callejon naar een klein kwartier. Antonio Adam, uh, de 24-jarige Madrileen, trapt de bal heel ver. Maar dat kan ook niet anders na een aanloop van zeker een meter of 10... Op de helft van Ajax, waar Madrid probeert te controleren met aanvoerder Higuain. Dat lukt niet, de bal gaat uit vervolgens naar Emicilio. Maar die wordt op zijn beurt weer afgetroefd door rechtsachter Arbeloa. Madrilene mogen gooien, Arbeloa, Higuain. Arbeloa vervolgens vanaf rechts wat meer naar binnen. En de bal gaat terug naar de laatste lijn. Daar waar ook Nouris Shahin zich ophoudt. Hij paast naar Contrao en zo gaat die bal wel rond bij Real Madrid. Uiteindelijk weer KK met weer maar eens proberen op Calé Eigenlijk identiek aan de goal. Alleen nu werd er wel goed opgelet door Jan van Tongen. Sterker nog Ajax veroverde. Kan eruit. Via Eno. En ook Lodero is mee. Eno loopt met de bal. 20 meter nog maar van het doel. Meegegeven aan Ebecilio. Aan de linkerkant wil zijn man voorbij. Lukt niet. Gaat liggen. Zeker niks aan de hand. Kan de bal met het voetje nog terugspelen naar komende mensen. Eriksen. Maar de vaart is er eigenlijk wel uit. Eno krijgt de bal terug. Maar op dat moment staat het hele elftal van Madrid alweer achter de bal. En moet Jansen maar weer eens proberen om een opening te vinden. Speelt de bal terug naar Eno. Eno kan hem onder druk van Benzema alleen maar terugspelen naar Van der Wiel. Terug naar 1-0. Van der Wiel loopt dan heel handig door om zijn tegenstander. En is weer aanspeelbaar. Van der Wiel draait nu ook weer naar binnen. Geeft de bal mee. Dat is goed aan Jansen. Die kapt voorbij zijn tegenstander. Wil een vrije schop een meter buiten het strafhofgebied. Na een vermeende overtreding. Het publiek is boos. En dan heeft u al begrepen dat die vrije schop er niet komt. Sterker nog aan de andere kant breekt Madrid uit. Dan gaat de bal naar Benzema. Die wil schieten vanaf in het strafhofgebied. Een schaar. En oh, de redding van Vermeer voorkomt daar de 2-0. Want Benzema heeft hem na een goede actie eigenlijk voor te intikken. Wat een goede actie van hem. Wat een fantastische passeerbeweging. Maar ondertussen de counter van Ajax met Lodero. Met Soleimani. Halverwege de helft van Madrid in de as. Moet eventjes kijken waar kan het heen kan. Naar Linkerpunt straks op gebied. Ebicilio terug naar de as. Naar Soleimani. Eriksen staat vrij. Soleimani gaat zelf schieten. En schiet uiteindelijk twee meter naast de goal van Real Madrid. Ik had voor de optie Eriksen gekozen. Maar goed, ik ben Soleimani niet. Eh, Benzema, daar begon het allemaal mee. Fantastisch zoals hij. Zowel 1-0 als vertongen het bos instuurt. Uiteindelijk laat Vermeer zich dat bos niet insturen En ligt met het lichaam de inzet van Benzema in de weg. En het begon eigenlijk allemaal met een overtreding gemaakt op Theo Jansen. Maar de Sousa, de Portugese scheidsrechter van vanavond, die debuteert op Champions League niveau. Als scheidsrechter zag daar dus niks in. Vervolgens dus momenten voor beide doelen. Maar uiteindelijk geen doelpunt. En dus gewoon een tussenstand na 26 minuten. Tussenstand die er al na 14 minuten stond. 1-0 voor Madrid door het doelpunt van José Callejon scheidsrechter ziet naar mijn smaak trouwens terecht niks in dat buitelingetje van Theo Jansen. Want ik heb daar nog even de herhaling van zitten bekijken. Maar er gebeurt eigenlijk niks. Terwijl nu Vertongen weer inschuift. En aan speelbaar is op het middenveld. Aan de rechterkant van het veld de bal verlegt nu. Dan moet er een actie komen van Soleimani. Die wil de bal met de buitenkant van zijn linker voor het doel brengen. Nou, dat kan hij wel. Dat hebben we wel eens vaker gezien. Maar dit keer verdeelt het Real toch uit. Komt die bal op het middenveld voor de voet van Eriksen. Via 1-0 houdt Ajax dan de bal. En gebeurt er dus opnieuw lang op de helft van Madrid. Lodero laat zich even zakken uit de aanval. Kort 1-2 met Soleimani aan de zijkant. Ja, niemand voor het doel nu. Dus de bal maar terug naar Van de Wiel. Van de Wiel. Die vervolgens gaat lopen met de bal tussen twee man door. Van de wiel dan breed naar Eriksen. 35 meter van het doel. Eriksen wil zijn tegenstander voorbij. Dat lukt met een klein beetje geluk. Eriksen schiet dan. Korte bal. Zoekt de korte hoek met een harde, venijnige schuiver. Maar de bal komt in de handen van Adam. Wel een aardige actie. Het is iets waar het publiek in de arena wel een applausje voor over heeft. Het was uiteindelijk niet al te moeilijk. Maar de beweging ervoor van Eriksen was zeker niet misselijk. Eriksen waar we in de eerste wedstrijd nog van zeiden. Dat dat dan degene was die op dit niveau van Madrid toen in die wedstrijd wel mee had gekund als enige eigenlijk. Kijken of hij vandaag laat zien dat hij ook uit de kluiten gewassen is. En mee kan dus op dit niveau. Want er staat dan weliswaar een B-elftal van Madrid. Maar hij zal er maar elke week mee aan de bak moeten. Het is een geheide koploper in de Eredivisie hoor. Deze ja, die wordt die lachend door Mourinho zijn opgesteld. Lachend gierend van het lachen waarschijnlijk. Nouri Shaheen draait wat om zijn as. Die is even de laatste man van Real Madrid. 10 meter voor de middenlijn Varane aangespeeld. Al gaat naar voren, maar de Fransman krijgt hem even zo hard weer terug. Het zit achterin. Shaheen heeft zich even laten zakken tussen zijn twee centrale verdedigers. En uh, krijgt daar vervolgens ook de bal. Kijkt nu om zich heen en denkt, ja hoor ik hier eigenlijk wel te staan. Dan maar eens diep open in de richting van Benzema. Dan wordt de bal weggekopt door Van der Wiel. Van de wiel naar Eriksen. Eriksen naar Vertongen. Dan loopt Benzema daarop door. Dan moet de bal terug naar de keeper. Naar Vermeer. Daar loopt Higuain weer op door. Vermeer heeft weinig tijd om na te denken wat hij met die bal wil. Na 27,5 minuut. 1-0 de voorsprong voor Madrid. De diepe bal van Vermeer komt op het hoofd van... Ja, niet Soleimani. Die wil wel doorkoppen. Maar dat doet hij pas omdat hij Trouw een duw gegeven heeft. En de Portugees. krijgt een vrije schop. Zo heeft Madrid een, de bal weer terug. Nog net voor de middenlijn. Trouw speelt die bal dan terug naar zijn centrale verdedigers. Raúl Albiol in dit geval. Ja, als je dan zegt, bij Theo Jansen was er net niet zo heel veel aan de hand. En dat ben ik helemaal met je eens. Was er nu al helemaal oh, niets aan de hand. Ik we hier niet ja? Ik bedoel, als je springt en ja, je komt daarmee samen met je tegenstander iets wat tegen elkaar aan. En de man uit Portugal speelt een soort stervende zwaan. Ja, dan eh, is het misschien ook wel logisch dat een Portugese scheidsrechter hiervoor eh, fluit. Landgenoten, hè, onderling, maken er dan toch samen een feestje van. Maar er was dus niet heel veel aan de hand. En ja, onterecht toch die aanval van Ajax afgefloten. Madrid heeft inmiddels alweer het balbezit via de laatste lijn, via Albiol. Die in de middencirkel staat, wat om zich heen kijkt. Uiteindelijk Faraan weer vindt, die al dat speelbaar is, dan aan de rechterkant. Die jonge Fransman, 18 jaar pas, niet heel veel speeltijd krijgt bij Madrid. Maar wel stand-in is, net overigens als uh, Albion. Voor uh, de heren die daar normaal gesproken spelen, Carvalho en Pepe. Wat bestit voor Ajax? 1-0, vindt Soleimani rond de middenlijn. Ja, dat was ook niet zo heel moeilijk, want hij had zich helemaal terug laten zakken op de eigen helft. Nu moet de bal via de andere kant, omdat het daar toch plotseling drukker werd dan Ajax had voorzien. Ajax probeert om via die linkerzijde een opening te vinden. Blind staat met de bal aan de voet, maar kijkt waar kan ik naartoe. Probeert diep. Ibisilio loopt wel weg bij Varaan, maar Varaan krijgt de bal op zijn hoofd en Ibisilio krijgt hem dus niet mee in de voeten. Dan gaat aan de rechterkant voor de zoveelste keer Arbeloa de fout in door te denken dat hij kan gaan pingelen waar dat niet kan. Ajax ontfutselt hem de bal en dat betekent dat ze weer naar voren kunnen. Lodero tussen drie man in. Zit een been tussen van een van de verdedigers van Real. Dat is weer Arbeloa die probeert zijn eigen fout te herstellen. Nou, dat doet hij in zekere zin. Want de aanval van Ajax stopt, maar hij raakt de bal zo ongelukkig dat hij over de achterlijn rolt. En een hoekschop oplevert dus voor Ajax. Nou is Ajax niet ongelooflijk gevaarlijk geweest. Af en toe wat schoten uit de tweede lijn. Maar met momenten als deze. Zeker als je een kopper hebt in je elftal. als de aanvoerder toch is van Ajax voor dan kan het altijd gevaarlijk worden. Wel leuk dat Emicilio zich ook meldt. Zeker geen kopper. Maar daar komt de bal van Eriksen. En dan moet de keeper zich toch strekken met één vuist aan Dan. Tikt hij de bal uit het Strassomgebied, wordt hij door Shaheen opgevangen aan de linkerkant en is er de diepte via Higuain. rond de middenlijn. Houdt hij in, achtervolgd door Eno, speelt hem weer terug in de voeten van Shaheen. Die kijkt dan weer wat om zich heen. En uiteindelijk gaat het via Quantrao weer naar de achterste lijn. Je kunt de namen inmiddels, want ze hebben veelvuldig balbezit. Als spelers zijn een soort boemerang, Albiol en Varaan spelen elkaar de bal toe. Uiteindelijk moet het rechtstreeks door naar Benzema. Dat gaat niet goed, Blind zit er tussen, Ajax neemt over met Lodero. Lodero kapt zich vrij tussen twee mannen in, dat ziet er heel aardig uit. Wil dan de de naar Ebesilio brengen, dat lukt ook. Wil hem terug, dat lukt niet omdat Ebesilio kiest voor een andere optie. Dat is terug eigenlijk en breed. 1-0 in de middencirkel dan vervolgens... Loopt eigenlijk de drukte nu in. Houdt halt. Geeft de bal mee aan Lodero. Die zich ontdoet van een tackle van Granero. Dat gaat allemaal eigenlijk maar net goed. Van de wiel schakelt zich nu ook in. Aan de rechterkant van het veld. Komt diep op de vijandelijke helft nu. Kan de bal meegeven aan de buitenkant. Daar is Soleimani. Komt hij met een voorzet van de wiel, loopt nu door. Oh, dat is een goede 1-2. Van de wiel krijgt de bal terug. Voorzet van Van de Wiel. Hard en laag. Ja, ah, keeper komt wel met een hand naar de bal. Maar gaat er eigenlijk aan voor langs. En het is voor Ajax Pecht dat er bij de tweede paal niemand staat om die bal binnen te tikken. Dat had Ebicimio kunnen doen, zou die daar hebben gestaan. Maar uh, die stond daar niet. Een echte spits. Had, uh, dit is echt een, een bal voor een echte spits. Die loopt daar tegenaan. Maier heeft geen echte spits in de spits. Zoals u weet, Lodero was daar wel in de buurt. En ook Emicilio en Eriksen. Ja, ze stonden er allemaal. Maar eigenlijk te ver om uh, gevaarlijk uh, te worden. En zo uh, komt uh, Adam. Die ik, uh, waar ik nu een close shot van zie. Die zelfs op Casillas lijkt. Uh, ja, dan komt met uh, de schrik vrij. Uh, Madrid heeft de bal inmiddels weer bij Ajax ingeleverd. Dat gebeurt allemaal halfweg de helft van de Amsterdammers. Daar waar vertongen, de aanvoerder, speelt naar blind, linkerkant. Dan uh, zoekt Anita de diepte en gaat Eriksen keurig verplaatsen naar Van der Wiel. Want daar ligt veel ruimte. Bij Vlagen ziet het er uh, aardig uit wat Ajax doet na dik een half uur. Het mag ook voor de tegenstander, denk je dan. Terwijl Van der Wiel nu schiet, Adans slecht red. De rebound op het hoofd komt van Lodero. Goal! 1-1, maar Lodero staat buiten spel. Wat een pech. Het is zonde. Wat een pech voor Ajax. Het ziet er allemaal heel veelbelovend uit. Het schot van grote afstand is van Van de Wiel. En dan blijkbaar, nou dat is het niet. Want ik zit naar de herhaling te kijken. Van de Wiel schiet. En dan zou dus Lodero in de ogen van de grensrechter buitenspel hebben gestaan. En als die bal dan via de keeper terugkomt op het hoofd van Lodero die hem binnenkomt, Dan gaat de vlag omhoog. Maar de herhaling wijst uit dat hij niet buitenspel staat Lodero. En dat deze treffer dus onterecht... ...wordt afgekeurd en dat betekent dat Ajax reden heeft tot klagen na 32 minuten. Geen gelijkmaker van Lodero, niet van Lodero een goal in deze wedstrijd tegen Real Madrid. Het blijft dus 0-1. Het is een, een domper, het publiek heeft het inmiddels verwerkt... ...maar zo blijft dus ook de keepersfout van Adam onbestraft... ...die dus geen fout kreeg op die bal van Van der Wiel. En Lodero als een echte spits, natuurlijk... Want hij staat daar niet voor niets. Wel er als de kippen erbij was, toen die bal de lucht in uh, ging. Komt er dus voor Ajax? Zo blijft het dus 1-0 na 33 minuten. Door het doelpunt in de 14e minuut gemaakt door Caligon. Het balbezit is er voor Real Madrid. We gaan naar het matchcenter. Daar waar collega Eddie Houtkamp hierbij bij praat over de andere wedstrijd. Dinamon Zagreb-Brion, de belangrijkste wedstrijd. Nog altijd 0-0. Maar uh, Zagreb met 10 man naar een rode kaart voor Leko verder. Geen ontwikkelingen. 1-0 bij Benfica Ocellul. En 1-0 nog altijd bij Basel Manchester United. Ja, uh, balbezit voor Ajax. In uh, de Amsterdam Arena. 33 minuten gespeeld. 0-1. Dus uh, nog altijd na die afgekeurde goal. Die ten onrechte afgekeurde goal van Lodero. En nu een duel tussen Soleimani en Coen Die tegen elkaar aanlopen. Waarbij Soleimani met de handen naar het uh, hoofd gaat. Maar Coen echt gestrekt naar de grond. De scheidsrechter komt toch eerst verhaal halen bij de Portugees. Granero staat erbij. En als we een herhaling zien, dan is het uh, Trouw die er, laat ik zeggen, nogal flink inspringt. En nou ja, alsof hij hoogspringer geweest is, boven iedereen uit toernt. Maar Maar als je hoogspringt, ja, dan heb je één probleem. Dan moet je ook weer naar beneden. En volgens mij valt hij ook nog een beetje op zijn hand of op zijn arm. De collega van de Geer, maar die houdt ook niet van bloed. Die kan er nu al niet meer naar kijken. Jij vindt dat vervelend, hè? Nee, nee, ik wilde je even voordoen wat er wow. gebeurde. Maar vervolgens denk ik, nou ja, kijk ook weg. Het valt toch wel mee, want hij voelt nu wel aan de elleboog. Maar uh, daar is niet van niks stuk, zo lijkt het. Want trouw staat weer, het spel gaat ook gewoon weer door. Ik vind het niet de meest leuke beelden, inderdaad. En bij, uh, thuis bij uh, Bloemerug programma's kijk ik eventjes weg. Heb je wel de goede vrouw gekozen? Dat hoeft nu niet. te kijken er thuis meteen geregeld nadat dat soort programma's. Weet u dat ik vaak een boek lees? Eriksen namens Ajax in balbezit. In de as van het veld. Oh, daar komt Van der Wiel aan de rechterkant. Die bal is wat hard. Maar Van der Wiel heeft hem wel. Oh, de hoogte van het strafzakgebied. Balletje even onder de voet. Terug naar Eriksen. Eriksen weer naar Van der Wiel. Lodero is daar. Soleimani is daar in de buurt. Maar er komen er nu ook van Madrid storen. Weer naar Van der Wiel aan de rechterkant. Kan hij met de voorzet komen? Nee. Contrao staat daar in de weg. Van der Wiel moet dan weer terug naar Eno. En die houdt hem maar even in. Gaat weer verder terug naar Verton. Uh, Verton in de cirkel, breed naar Blind. Ajax probeert nu wel vlak voor Rust. Nou ja, vlak voor Rust nog 10 minuten. Wel de drukte wat op te houden. Na dat moment dus van zo even. En Real terug te spijkeren rond het eigen strafhoekgebied. Sorteert dat effect. Is dan altijd uh, de vraag die de werkelijk toe doet. Aan de rechterkant van de wiel, een voorzet. Nee, bal terug naar Lodero. Vanaf de rechterkant meegegeven de breed aan Eriksen. Terug naar Van de Wiel. Ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Voorzet wordt verwerkt door Real met een hakbal. Laten we zeggen wat uh, onorthodox. Dan wordt er wordt toch toch geschoten en gaat hij erin! Maar hij telt weer niet. Hij telt weer niet. Want er staat er weer een buiten buitenspel. Maar dan moet iemand die bal onderweg van niet aangeraakt hebben. Dat uh, mogen we dan aannemen want anders ja. anders is dit een heel curieus vlagsignaal. Daar willen wij graag een herhaling van zien. Hij telt weer niet, daar waren we gebleven. Een herhaling komt er niet, want de bal is alweer in het spel. Omdat Real de vrije schop heel snel uh, genomen heeft. Ajax de ballen weer heroverd heeft. En als u denkt wat zijn de heren slecht te verslaan, verstaan, zitten ze in een foyer. Nou, zo voelt het wel, want er fluiten 50.000 vogeltjes die in woede zijn ontstoken. En dat in korte tijd twee keer een goal van Ajax vanwege buitenspel wordt afgekeurd. Over de eerste waren we het erover eens, dat was niet terecht. Van deze wachten wij op een herhaling. Benzema voor Real weg aan de linkerkant. dat zou wat zijn. Als hij nu 2-0 maakt, Benzema schiet. Oh, maar net voorlangs, het wordt wel een wedstrijd in ieder geval. Dat zeker. Het is een mooi moment om nu eens eventjes te gaan kijken naar wie er gelijk heeft. Ajax of de scheidsrechter. Het is weer geen buitenspel, naar mijn idee. Ja, het is Soulemani die die bal raakt. Maar Soulemani was niet degene die in buitenspelpositie stond. Er staat er één en dat is Lodero. Net iets achter de verdediging. Maar die doet niet mee aan het spel. En Sulemani staat daar nog keurig voor op het moment dat Anita schiet. De bal met de borst geraakt wordt door uh, uh, Sulemani. En die dus buiten bereik van de keeper in de goal valt. Vertongen heeft in alle tumult volgens mij de gele kaart gekregen. Nou, daar bent u weer helemaal bij. Maar het is naar mijn idee voor de tweede keer niet terecht dat er een goal van Ajax wordt afgevuurd. Nee, ik denk dat je gelijk hebt. voor mij hadden dus ze allebei uh, moeten worden goedgekeurd. Maar ja, dat gebeurt niet. En het uh, scorebord zegt toch echt dat Ajax 0 en Real op 1 staat. Vertongen inderdaad Geel. Die uh, frus, uh, probeerde de frustratie wat van zich af te praten in een uh, kort onderrondje met de scheidsrechter Die daar niet ongelooflijk op zat te wachten had ik de indruk. En zei uh, hier heb je hem. Ja, Ajax is nu boos. Dat is begrijpelijk. Maar zal zich toch moeten blijven concentreren. En deze wedstrijd maar vervolgen alsof er niks gebeurd is. Dat is toch vaak het beste. Real leidt balverlies. Zouden ze daar toch een beetje de kluts kwijt zijn nu? Ebesilio weggestuurd aan de linkerkant van het veld. Suleman niet mee. Ebesilio met drie driftige maar even moeilijke bewegingen. Zo moeilijk dat hij er zelf intuint. En uiteindelijk de bal door Real kan worden weggetrapt. Meteen wel weer opgevangen door Anita. Het is wel een fase. Je hebt altijd van die fase in wedstrijd Dat je denkt nu moet je eigenlijk doorbijten. Dit is wel de fase waarin Ajax dat moet doen. Ajax ligt nu boven. En krijgt dus de mogelijkheden nog om voorrust langs zij te komen. Je voelt wel dat dat zou kunnen. Ja, het zijn allemaal uh, goede spelers van uh, Real Madrid. Maar wat we in de eerste wedstrijd zagen was een geodiede machine. Die uh, op elk moment van de wedstrijd wist wat, uh, wat men deed. En uh, wat men, wist men ook van elkaar wat men deed. Dit elftal bestaat uit fantastische spelers. Het is niet de formatie die elke week samenspeelt. En de automatismen, zeker bij een tegenslag, vallen eigenlijk wat weg. Ja, en dan uh, twee doelpunten tegenkrijgen. Dat is iets wat uh, ja, als Madrileen niet elke week gebeurt. Dus wat dat betreft is het misschien wel te verklaren. Dat de organisatie even wat weg is en dat men wat naar elkaar wijst. Daar is Ajax weer met Van der Wiel. Ja, moet je nog wel moeite doen om een derde te maken. Ze worden toch allemaal afgekeurd, zou je zeggen, deze avond. Maar nou, ik zou het maar blijven proberen. Dan is het alleen maar om het publiek te vermaken. 1-0 vervolgens met het balbezit namens de Amsterdammers. Rut Boymans zit nu voor de televisie. Dat heb ik nou ook altijd. De spits van AZ die lang geblesseerd is geweest. En dat heb ik begrepen bij jong AZ. Uh, eergisteren drie goals gemaakt heeft hij alle drie wedden afgekeurd. Waarom ook niet terecht? Nou ja, oké, okay, <laughs> zo gaat het blijkbaar af en toe. Zes minuten nog. Voor de rust. in Basilio wordt uh, weggestuurd, maar komt niet bij de bal. Die duikt even op aan de rechterkant. Stuivertje gewisseld met Soleimani. Ik zit ineens te denken, het zal je de plaatsing van de tweede ronde kosten dit, hè? Ja, we kunnen er nu wat, wat luchtiger over doen. Maar inderdaad, het zou een wedstrijd zijn op het scherp van de snede. Straks dan... na 90 minuten blijkt dit 0-3 en blijkt het uh, in het da 0-5. Dan is er echt een probleem, ja. Maar, maar dan kun je er niks meer mee. Nee, dan kun je er heel weinig mee. Vertongen, de enige man met geel die zijn frustratie uit en daarvoor een kaart kreeg. Dan heeft de bal voor Ajax. En aan de linkerkant van het veld Anita aangespeeld. Anita krijgt bezoek van Caligon. Geeft de bal breed mee aan Eriksen. Die wil hem er eigenlijk tussendoor steken bij twee tegenstanders. Maar durft niet. Dan geeft de bal dan maar terug naar Vermeer. De laatste vijf minuten van de eerste helft gaan zo lopen. En Vermeer geeft de bal een poeier. In de richting van wie? Ja, nou ja, in de richting van Lodero, maar op het hoofd van Raúl Albiol. Zo heeft Madrid de bal weer terug via Kaka en via Shaheen. Terug naar Albiol, dat kan. Ajax uh, doet wat storend werk nu met uh, Eriksen. Daar er komt ook Janssen zich mee bemoeien, maar de bal van Varaan gaat er overheen en komt uit aan de rechterkant bij uh, Arbeloa. Even uh, combinerend met Calé -Gon. Bal gaat naar de as. Daar waar Kaka zich vrij speelt. Toch zonde dat deze man niet meer elke week speelt. Fantastische voetballer. Toch pas 29 jaar. Deze Braziliaan speelt hem naar Cantrao. Aan de linkerkant. Die komt wat op. En halverwege de helft van Ajax besluit hij naar de as te spelen. Shaheen. Cantrao. Shaheen. En dan gaan we weer terug naar uh, Albiol. Albiol weer naar Varane. En zo loopt Lodero. Al deze namen achterna. Zonder over zijn handtekening te vragen. Lange bal vervolgens van uh, Real Madrid. Gaat hij in de buurt komen van Anita. Nee, sterker komt hij in de buurt van Anita. Maar Anita ziet dat uh, de bal over de achterlijn uh, gaat. De doeltrap die door Kenneth Vermeer wordt genomen. In de 41ste minuut. De 1-0 voorsprong dus voor Real. Twee afgekeurde goals onterecht van Ajax. Zo is uh, de stand van zaken hier. En in het matchcenter zit Andy Houtkamp. Ik denk, ik denk dat er hier kan gaan worden, want Dynamo Zagreb heeft zojuist 1-0 gescoord tegen Lyon en dat met 10 man. Dus de 10 van Dynamo Zagreb 1-0 voor tegen Lyon. Dat is heel goed nieuws en dat betekent dat uh, de twee missers van de grensrechter aan de overkant uh, vermoedelijk zonder gevolgen blijven vanavond. Hoewel een wedstrijd Premier League er ook niet om. Iguain vrij voor het doel gezet, daar komt de 0-2. Iguain 0-2. Ja, nou hier zijn we wel klaar vrees ik eerlijk gezegd na 41 minuten. Het is wel echt heel zuur hoor. Dat je dus uh, twee goals maakt die allebei worden afgekeurd. Omdat een grensrechter buitenspel ziet en de enige is. En dat er aan de andere kant... Ik, ik zit nu naar de te kijken. Is dit geen buitenspel eigenlijk? Ook op het randje. Nou ja, de grensrechter aan de andere kant gaat heel anders met buitenspel. Omdat zijn collega aan de overkant. Laten we het zo maar noemen. Ja, het is 2-0. Omdat Aim wel door mag. En de bal nadat hij oog in oog staat met Vermeer de keurig overheen. Trapt in de verre hoek. Vermeer heeft geen van kans En zo is het uh, 2-0. ...voor Real Madrid. Voor Ajax het gevoel heeft dat het toch in ieder geval op 2-2 had moeten staan nu. Zuur uh, en triest, dus ook voor Ajax dat je op deze manier ja, op een 2-0 achterstand komt. Ja, het gejaar dat je hoort uh, heeft te maken met uh, de tussenstand die uh, op de borden gepubliceerd wordt... ...van die Namo Zakerheb Olympique Lyon. Dan is ineens alles weer vergeten en vergeven en weet men hier dat uh, de buit wel zo goed als binnen is... Er moeten echt wonderen gebeuren, wil Ajax zich niet vrijdag mogen melden voor de loting van de knock fase van de Champions League. Maar de tonnen die kunnen worden bijgeschreven als je een gelijkspel haalt of een overwinning boekt. Ja, die zijn hier ook meer dan welkom. Wat dat betreft zal Ajax toch hoe dan ook met een kater afscheid nemen van dit duel. Ik zou heel graag nog eens een keer inderdaad die Higuain-actie terug willen zien. Want euh, het lijkt erop op dat dat juist wel buitenspel was. Daar waar het bij de twee Ajax-goals zeker niet was. Eerlijkste. Want we gaan gewoon door met voetballen. Ajax moet dat ook gewoon doen. Geniet van deze wedstrijd en probeer wat. Van de Wiel gevonden aan de rechterkant. Van de Wiel geeft de bal mee. Dat is aardig gevonden. aan Ebecilio die eigenlijk door moet draaien naar het doel toe. Maar er weer vanaf draait omdat hij schrikt van twee tegenstanders. Dan nu de bal weer terugkrijgt en een voorzet moet geven. Maar dat doet tegen Ko en Trouw op. Hij staat dus nog altijd aan de rechterkant. De bal terug. Kort 1-2 met Van de Wiel. Wat mislukt, want het van de wiel de, de, de bal wel wegwipt. Voor een hele ingewikkelde zin. Oh, heel veel van wezen. Van Benzema. Met dubbel letterwaarde in Scrabble. Of tegenwoordig moet je dat op je mobiele telefoon spelen. Ongelooflijk veel ja, dat punten. Dat moet niks hè. Oh nee. En dan gaat de bal over de zijlijn. Maar buiten het bereik van Ebesilio. En kan trouw gaan gooien voor Real Madrid. Dat doet hij slecht. Ebesilio vangt weer op. Krijgt dan een uh, klein duwtje van Benzema. En een vrije schop van de scheidsrechter. Publiek, ja, hoog Hé, hey, kijk nu wel. Fluitje in ons voordeel. Nou ja, oké. Okay. Het kleine duwtje was er en de vrije schop is er. Mooi gebaar dat Benzema maakte na die overtreding. U kent het allemaal wel. Ik speelde de bal. U kent het. Hè? Het balvormige gebaar met de handen. Het is allemaal niet aan de Sousa besteed. Hij geeft Ajax een vrije trap. Vanaf de rechterkant te nemen door Theo Jansen. Maar in de handen uiteindelijk van Antonio Adam. Die dus zo al twee keer ontsnapt is aan een tegentreffer... zoals dat dus geldt voor deze hele B-ploeg van Real Madrid. Dat zou ook betekenen met deze stand... dat de echte verdetten die op de bank zitten... zoals Eusil, Alonso en Di Maria... dat die zeker niet in actie gaan komen vandaag in Amsterdam. Ajax heeft de bal alweer. Omdat Adam de bal zomaar weer op het hoofd van Theo Jansen heeft geschoten... via Ebisidio en Van der Wiel is nu Lodero weg aan de rechterkant. Ajax voetbal wel door, dat bevalt me eerlijk gezegd wel. Ondanks alle tegenslag, dat is goed... Met Van der Wiel die de bal nu aan de buitenkant meegeeft. Dan moet er een voorzet komen. Lodero wacht af. Eriksen heeft de bal, geeft hem weer terug aan Van der Wiel. Er zijn veel spelers op weinig ruimte. Dat betekent dat je technisch handig moet zijn en de bal nog sneller moet hebben. Dat is Ajax meestal wel toevertrouwd. Maar nu is het toch zoeken naar iets dat echt gevaarlijk is. Met Lodero nu die de bal er overheen probeert te geven. Aan Sulemani. die bij de tweede paal opduikt, maar die bal niet kan belopen. Een half minuutje nog in de eerste helft. Kleine voldoende voor het idee. Een dikke onvoldoende voor de uitvoering. De bal ligt dus weer voor Adam klaar. De doelbal van Real Madrid die maar eens wijst aan de aanvallers van jongens. Hij komt eraan, ik ga het ver doen. Nou, daar staat KK, daar staat Higuain. Higuaïn staat bij Deli Blind en wil hem dolgraag hebben. Eens kijken of de keeper van Madrid dat kan halen. De bal is lang onderweg, komt terecht bij de doepen te maken, Vervolgens op het middenveld een duel. Dat wordt uitgevochten tussen Granero en Theo Jansen. In het voordeel van Jansen beslecht, want Granero kopt de bal over de zijlijn. Zou je bij Sousa? Spel, spel weer? Ik denk dat we, er staan nu alle 22 buiten spel. Inclusief hij zelf. Het is het rustsignaal, een uh, fluitsignaal ook vanaf de tribunes. Een fluitsignaal, nou ja, nee, een fluitconcert, zullen we dit maar noemen. En dat is niet gericht aan Ajax, dat is niet gericht aan Real Madrid... ...maar dat is uh, gericht aan de man in het groen, Manuel D'Assouza... ...die met zijn assistent aan de andere kant van uh, de hoofdtribune... ...er toch voor heeft gezorgd dat Ajax met een kater de kleedkamers ja. ingaat. De rust dan dus, 2-0 voor Madrid. Hartstikke lekker geval. Opium is waar. en dat gaan we vieren.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 Mensenrelatie.nl Hoe <sweak> bedenk je het? Een boek kan zoveel doen. Lees er eens een.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 In Hilversum zijn de Radio Bitches Awards uitgereikt. De prijzen voor Beste Vrouwen op de Nederlandse radio. Petra Grijzen werd uitgeroepen tot Radio Bitch 2011. Ze werkt met een kort uitstapje naar WNL voor BNR. Fleur Wallenburg van NOS op 3 won voor de tweede keer de News Bitch Award. Eva Koreman kreeg voor haar nachtprogramma op Q Music de talentenprijs. En Patricia van Liem van Q Music kreeg de Backstage Award. Anne van Egmond nam de oeuvreprijs in ontvangst. Volgens de jury heeft de oud karo presentatrice een van de zachtste en warmste stemmen van de Nederlandse radio. De Radio Bitches Awards zijn voor de vijfde keer uitgereikt. De eerste serieuze westerstorm van dit najaar... heeft vooral tot problemen geleid voor het vliegverkeer. Op Schiphol werden vluchten geannuleerd... en was de vertraging gemiddeld een uur. Door de harde wind konden er minder toestellen landen. De storm had nauwelijks effect op de avondspits. De files waren nauwelijks langer dan gebruikelijk op woensdagavond. Vooral aan de kust waaide het hard met windstoten tot 100 km per uur. De kustwacht heeft geen meldingen gekregen van schepen... die door de westerstorm in de problemen zijn gekomen. Aan het begin van de avond was de storm voorbij en nam de wind in kracht af. Het weer in het noorden nog af en toe buien, later overal droog. Morgen eerst droog en een klein beetje zon. In de middag weer regen met wind. Temperatuur morgen rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nr.Wijs langs de lijn. We staan in de Arena op 2-2. Alleen uh, weten de arbiters het nee. daar niet. Uh, dus daar uh, staan we 2-0 achter. Uh, en die, uh, even die andere wedstrijd. Is het daar al rust bij uh, zagreb Lyon? Ja, en uh, slecht nieuws uit Zagreb. Want uh, op slag van rust werd het daar 1-1 door Gomis. Uh, nog geen enkel uh, probleem. Want stel dat het 2-0 blijft, uh, of zelfs 0-3... Dan zal die uh, Lyon minimaal vier keer moeten scoren bij 0-3 en vijf keer bij 0-2. Uh, maar goed, 1-1 uh, bij rust bij Dinamo Zagreb-Lyon. Andere wedstrijden ook rust. Manchester City staat 1-0 voor tegen Bayern. Dat wordt wel heel interessant hoor, want Manchester City uh, gaat dan over Napoli heen. Want Napoli staat nog altijd 0-0 tegen Villarreal. lille ons spoor groep B in de rust 0-0. Hele spannende pool. Inter-TSK-Moskou 0-0. Uh, daar spoor Lille en CSKA zo'n beetje gelijk. Uh, met deze standen zou spoor verder gaan in de uh, Champions League. En Lille zou dan uh, Europa League gaan spelen. Benfica, Ocelul e 1-0 en Basel, Manchester United. Al heel snel werd dat 1-0 e voor Basel. En dat is het eh, nog steeds en dat, dat zou betekenen als het zo zou blijven. Maar ja, we hebben nog 45 minuten te gaan. Dat Benfica en Basel in de Champions League blijven. Dus overwinter in de Champions League. En Manchester United, het grote Manchester United, zou Europa League gaan spelen. Nou, spectaculair. We blijven het volgen over een kleine tien minuten. Dan uh, uh, beginnen we aan de tweede helft van al deze wedstrijden. Ja, tot straks Andy. Zelden komt een cover dicht in de buurt van de kwaliteit van het origineel. Dit komt er wel heel dichtbij hoor, maar goed, dat is een persoonlijke mening. Seal en Backstabbers, ooit het origineel van de O.J.s. We gaan even terug naar eerder vanavond. Toen werd de tweede helft gespeeld van Excelsior AZ. Uitslag 0-0. De eerste helft werd gespeeld op 20 november. Toen was er zoveel mist dat de wedstrijd moest worden gestaakt. In de rust. Tweede helft dus vanavond. En het werd kostbaar puntenverlies voor AZ. Doordat het dus 0-0 bleef. Laten we even kijken wat Gertjan Verbeek daarover te zeggen heeft. De coach van de koploper AZ. In gesprek met Frank Wielaert. Gertjan, kan ik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 prima uitgekomen, Excelsior gaat lopen verdedigen en gaat lopen counteren om te kijken of ze toch zelf nog een doelpunt kunnen maken. Nou ja, en, en wij die verwoed proberen aan te vallen in een hoog tempo. Uh, zodra die bal kwijt zijn, uh, proberen druk te zetten. Nou ja, dat, dat, uh, dat is prima uh, uh, gelukt. Uh, dus, uh, dus dit scenario was. He, dat was precies zoals ik er had voorgesteld, zoals we ons hadden voorgesteld. En alleen er valt geen doelpunt. Hè? Want in, in, dat, in die droom had ik ook nog zoiets van... nou het zou mooi zijn als we, als we of vroeg scoren of in de allerlaatste minuut. Maar hij zat er bijna nog in de laatste minuut. Ja, inderdaad. Bijna kwam, kwam de droom uiteindelijk toch nog uit. Maar dan blijkt ook eigenlijk ergens halverwege die helft... krijg je al het gevoel dat de tijd in je nadeel gaat werken. Ja, maar kijk, op het moment dat je een hele wedstrijd hebt en, en je zit in de, in, de, in, de, in de 60 of in de 70 e minuut... dan raakt een tegenstander steeds vermoeider en dan wordt het veld steeds langer. Hè, euh, dan wordt het steeds moeilijker om, om heel taakbewust en gedisciplineerd te spelen. Uh, en daar was nu geen sprake van, hè, want uh, Excel, zo, hoe je het went of keert, kan, die kunnen dan wel veel lager staan dan wij. Maar in fysieke opzicht zullen ze niet zo heel veel onderdoen uh, dan, dan ons. Hè, dus dan is het makkelijker om in, in 45 minuten uh, de bol overeind te houden als in twee keer drie kwartier. En nu, ja, als puntje bepaalt, je komt, ben je toch weer een punt uitgelopen. Ja, zo kijken wij er ook naar, heb ik net ook in de kleedkamer gezegd... jongens, uh, uh, we hebben er alles aan gedaan vandaag, we kunnen elkaar niks verwijten. Uh, het zat uh, vandaag niet mee, hè. in de kluts of zo, dat die wel een keer goed valt. En, uh, en toch zijn we het punt uitgelopen, we staan vier punten los. En, uh, en dat met nog twee wedstrijden te gaan, uh, en dan is de winterstop. Dus op zich is dat een knappe prestatie. En we kijken naar uh, komende zaterdag, de graafschap.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 Gert-Jan Verbeek was dat, de coach van de trotse koploper. Ongetwijfeld aanzet dat aanstaande zaterdag alweer aan de bak mag. Dan thuis tegen de Graafschap om kwart voor acht. Even naar de, de arena, want als het goed is gaan ze daarover wat heet even. Ik hoop een kleine drie kwartier voor de hele tweede helft van Ajax en Real Madrid. Even Bas, uh, in de rust uh, gaat het ongetwijfeld over die twee afgekeurde goals uh, van Ajax. We hebben hier ook op allerlei schermen herhalingen gezien. Het was pertinent, geen buitenspellen, daar geen misverstand over. Nee, daar waren wij het over eens. Uh, die twee van Ajax zijn volstrekt en onrechte afgekeurd. De eerste van Lodero, nadat de schot dat door de keeper slecht wordt verwerkt... komt binnen, dichtbij binnengekopt. En de tweede, dat schot van Anita, dat door Soleimani van richting wordt veranderd. Maar ook daar komt geld, hij staat niet buitenspel. Bij uh, Madrid, ja, die maken de twee. Dat zijn twee keer uh, mooie steekpases vanaf het middenveld waar ineens iemand vrij voor de goal staat. Die hebben we ook nogmaals bekeken, die waren geen buitenspel. Dus die zijn terecht goed gekeurd. Ja. Maar ja, buitenspel is wel het codewoord van de eerste helft. Je kan je ook afvragen of de buitenspelval waar Ajax achterin op gokt. Of dat wel zo verstandig is. Want ze leggen ze er dus wel heel makkelijk overheen. Nou ja, twee afgekeurde goals. Dat helpt niet erg om er een leuke avond van te maken. Maar Ajax zal het ermee moeten doen. 45 minuten en seconden op de klok. Dat betekent dat de tweede helft weer begonnen is. Nou ja, weer begonnen. De tweede helft is begonnen. De bal rolt weer. En de Madrid dus met 2-0 voor staat. De balbezit is er voor Anita. Heel even, want Ajax is de bal weer kwijt. Als het zich even meldt op Madrileense helft. Maar jaagt dan zodanig door dat Madrid wat in de war is en ze kan oppakken. Maar uiteindelijk is daar de interceptie van Granero. En via de achterste lijn, in dit geval via Albiol, is de bal dan weer op de Ajax' helft. Waar die wordt teruggekoppeld door Vertongen en ontvangen door Soleimani. Die maar even kiest voor de betrekkelijke rust. En dat uh, bevat in dit geval Davy Blind. En uiteindelijk Van der Wiel gevonden met een knappe bal aan de rechterkant. Van der Wiel met uh, Lodero bij zich. Die waait uit nu naar de rechterkant. Die krijgt ook nu de bal van Soleimani. Van der Wiel loopt nu door. Dan staat er voor het doel eigenlijk niemand. Daar komt nu Eriksen. Maar de bal naar de buitenkant. Van de Wiel. Een voorzet van hem of toch maar weer kijken of er met een combinatie iets mogelijk is. Dat oogt bij Ajax altijd verstandiger. Want lange grote mensen staan er eigenlijk niet. Bulekin zou dat kunnen, maar zit nog op de bank. Van de wiel nu met een solootje. Tweemaal kwijt aan de bal van de voeten van Soleimani. Die gaat over de schoen bij Raoul Albion. Hij krijgt een vrije schop. Albion zegt ik speel de bal. Ik denk dat hij gelijk heeft. en Ik denk dat de scheidsrechter nu begonnen is met het terugbetalen van wisselgeld. Die in de rust misschien gezegd heeft tegen de grensrechter. Nou, je zat het nu toch een paar keer naast. Ja, nou ja. Nee, hij Ik gaat denk... er als een, als een echte man hij in, gaat er, zeg maar. Ja. En, Ik uh... denk dat je hier niet voor hoeft te fluiten. Nee, maar in het geval dat er inderdaad door de Portugezen wat beelden zijn gezien in de rust nog... en dat hij in elk geval geïnformeerd is door wat mensen van... joh, je zat er niet helemaal lekker bij... Kun je je voorstellen dat in twijfelgevallen er inderdaad gekozen wordt om Ajax een vrije trap te geven? Terwijl Mourinho nu bezig is om zijn verdedigers aan te geven... als je aan de ene kant de bal verovert, snel tikken en aan de andere kant er proberen uit te komen. Wat overblijft is een vrije trap die uh, ja, genomen kan worden door Lodero, zou ik zeggen... want die schoot hem van de week raak, maar Jansen staat erachter. Jansen, het publiek roept hier zelfs uh, Theo, dat zal hem goed doen, want dat uh, kent hij nog wel. Vertongen staat er zelfs nog bij ook, de Soleimani... En Jansen, dat zijn de drie. Jansen, normaal gesproken degene die het, doen. Die het uh, gaat doen. Eriksen staat in de muur. Die probeert nu de muur van Real te ontregelen. Door de scheidsrechter nu nog even op afstand geduwd. Want die heeft er echt handen en voeten voor nodig. Vertongen wijst nog eens naar de bal. Jansen staat klaar in concentratie. De aanloop van Jansen. Het schot van Jansen. De muur redt, springt en uh, heeft de bal te pakken. Die rolt dan wel over de achterlijn. Buiten het bereik van het doel. Ruim buiten het doel zelfs. En levert dan nog een hoekschop op voor Ajax. Na 48 minuten. Janssen Jansen gaat uh, die hoekschop ook uh, nemen vanaf dus de rechterkant van het veld. Vertongen was al mee voorin en uh, meldt zich daar dus ook nu om eventueel te koppen. Ook Deli Blind is mee, Ebi nou ja goed, alles niet iedereen Van is een beetje in dat strafstelgebied. Daar komt de bal en daar komt ook de kopbal van dichtbij van Jan Vertongen. Maar die gaat naast de goal van Real Madrid. Hij genoot heel veel vrijheid Jan Vertongen. En had hier uh, en ook van de aansluitingstreffer voor Ajax kunnen maken. Maar hij krijgt er wat ongelukkig op het hoofd. Timing misschien niet helemaal goed. De kracht is wel goed. De richting echter niet. En daarom blijft het gewoon 2-0 voor Madrid. 3 minuten naar rust. Ik zit naar de herhaling te kijken naar hoe Vertongen slim loopt. En dat doet hij goed. Maar dan zie ik in de herhaling Varaan Ebecilio echt een soort houtgreep nemen. En op de grond gooien. Dat ik denk als je dat als scheidsrechter ziet. Dan, daar is de bal niet. Maar dan moet hij op de stip. Want ja. er wordt gewoon een ajax ziet helemaal ondersteboven gelopen. Maar dat wordt door de heren Portugezen ook niet gezien. Zo blijkbaar weer dat Ajax vanavond weinig geluk heeft met scheids- en grensrechten. Nu ziet hij het wel goed, denk ik, omdat er een hoog been is van Ebecilio in het duel. Dan komt er een uh, vrij schop voor Real Madrid nadat dat uh, bijna Arbeloa zijn benen kostte. 49 minuten op de klok, ja, nog altijd 0-2. Uh, Caligon en Higuaín maakten de goals na 14 en 41 minuten. En het bal bezit voor Coen Trouw aan de linkerkant. En dat zo, dat hebben van dat balbezit rond de middenlijn, wordt opgejaagd door Soleimani, dan maar eventjes terug naar Albiol, die speelt vervolgens Benzema aan, en Higuain wil dan heel snel verplaatsen naar de rechterkant het spel speelde zich namelijk af aan de linkerkant maar er zit een been van Ajax tussen het loopt dat vertraging op, daarom het rondspelen van de bal door Real Madrid Higuain uiteindelijk rond de middenlijn weer aangespeeld maar lastig gevallen door Anita ook weer zodanig dat de Argentijn terug moet naar zijn laatste lijn, daar waren vooraan en Albiol dus rondspelen, bal weer teruggaat naar Albion. Die wijst vervolgens naar Cantrao... dat hij er dus zo wel eens aan zou kunnen komen. Het is hier dus 2-0. We spelen inmiddels 5 minuten naar rust. 2-0 voor alle duidelijkheid in het voordeel van Real Madrid. De andere wedstrijden en die houtkamp. Ja, dat wordt even link, want het is heel snel... 2-1 geworden voor Lyon bij Dynamo Zagreb tegen Lyon. 2-1 voor Lyon. En een minuut daarna wordt het zelfs 3-1 voor uh, Lyon. En dus wordt het eventjes uh, met de billen knijpen. Want dat is wel heel snel naar uh, rust. Vier minuten naar rust staat Lyon met 3-1 voor tegen Dynamo Zagreb. Ja, dat betekent dat de marge die Ajax van zeven goals had, uh, teruggelopen is. Er zijn er vier opgesnoept en dus is er wel enige... Voorzichtigheid geboden. Vertongen speelt de bal terug op Vermeer. Ik heb niet indruk dat er in de arena ongelooflijke paniek ontstaat. Maar ja, nog één of twee erbij hier of daar. En dat komt er wel. Dan zou je toch een... Uh... Ja, bij allebei nog één. En dan is het, wordt het al heel gek hoor. Exact. Dan uh, slaat de paniek alsnog toe. Want ja, dan is de weg toch nog lang. 51ste minuut. En hier dus 0-2. Het balbezit voor uh, Vertongen. Aan de rechterkant biedt Van de Wiel zich aan. Het zou fijn zijn, al was het maar voor de gemoezerust van Ajax dat je ook zelf scoort. Daar zijn dus de kansen voor geweest. Die twee afgekeurde goals moeten we maar niet de hele avond over hebben. Nou ja, alhoewel. Ja, die, die een van... belangrijke rol. Ja, die bal van Vertongen kan er ook in. Die gaat er ook niet in. Emicilio die nu wegglijdt en uh, de bal verspeelt. Zo kan Madrid weer komen aan de rechterkant. Arbeloa wil de bal meegeven aan mensen in het centrum. Higuain laat zich zakken. Kan de bal alleen maar terugspelen, maar doet dat wel uh, goed. En via de linkerkant, Cohen Trouw. ...komt de ploeg uit Madrid. Met Benzema, die is daar ook in de buurt. Benzema ontvangt halverwege de helft van Ajax... ...op de combinatie met Quintrao. Ja, Dan is het daar heel druk... Want voor 1-0 van de Wiel en uh, Soleimani houden zich allemaal eigenlijk binnen een meter op. En uiteindelijk komt uh, Real daar niet door. Paul 1 van de Ajax niet over de zijlijn. Maar Quantrao, nu halfwege de helft van Ajax, aan uh, de linkerkant bij Real. Mag ingooien richting Kaka. Paul gaat terug naar uh, de Portugees. Dan is er een heel klein speelveld. En besluit uh, met ook uh, het zicht op de 2-0 voorsprong. Portugees terug te spelen naar uh, zijn laatste lijn. Varaan is daar degene die ontvangst En dan een handig overstapje van Kaka. Kk die probeert een medespeler te bereiken. Dat is meestal wat je doet als je een handig overstapje in gedachten hebt. Maar dat lukt niet omdat Ebesilio ertussen zit. Die wurmt zich dan uit een duel eigenlijk met twee tegenstanders. Sloopt de bal via de tegenstanders over de zijlijn. Verstandig ingooien voor Ajax. Vrij schop zelfs. Oh, dan is hij even vastgehouden. In de mangel gekomen. Ik zat ondertussen nog even te rekenen hoe het nou eigenlijk precies zat. Doelstal er inderdaad nog drie nu in het voordeel van Ajax. Dat betekent dat als er drie goals vallen dat Ajax ook gezien is. Omdat op dat moment, normaal gesproken, Lyon meer doelpunten heeft gemaakt. Het is allemaal erg ingewikkeld. Maar eh, voorlopig is Ajax nog aan de goede kant van de score gebleven. Laten we ons daar dan maar even op aan vasthouden. Trouw heeft de bal vanaf de linkerkant van het veld. Kan hem eh, mee teruggeven aan centrale verdedigers Raoul Albiol. En dan aan de overkant van het veld Faraan. En nog verder aan de overkant van het veld de rechtsback Arbeloa. Zullen daarbij Real voorbereidingen worden getroffen voor een wissel. Eigenlijk een dubbele wissel. Want Xabi Alonso was ook uit de kleding. Maar die gaat daar weer in. Wel staat de Top klaar om zo meteen in het elftal te gaan komen. Als Adan de fout ingaat. Eriksen, Lodero en Suleimani. Nee, op de lat. Het is Ajax vanavond ook niet gegeven. Een fout achterin bij Real Madrid. Lijkt een doelpunt voor Ajax te gaan opleveren als Eriksen dat prima doet. Uiteindelijk Lodero met het hakje en Soleimani met veel gevoel de bal precies op de lat doet belanden. Daar krijg je normaal gesproken in de rust bij Interlands 35.000 euro voor. Maar nu levert het geen cent op, zelfs geen doelpunt. En dus is het nog altijd 2-0. Maar weer een kans voor de Amsterdammers. Het is nog maar 15.000 euro, dacht ik. Het was te vaak gebeurd. Oké. Okay. Ik weet niet of Solimani ook meegedaan heeft. <laughs> maar, uh... Nou, lekker avondje zo. Twee goals afgekeurd. Omdat een grensrechter buitenspel ziet en de enige is. En een uh, bal op de lat. Terwijl je voor je gevoel 3-2 moet voorstaan, sta je met 2-0 achter. En je ziet dat je grote concurrent inmiddels op 3-1 staat. Of is het al erger geworden? Erger, Bas. Erger is het geworden, want het is al 4-1 voor uh, Lyon. Tien man van Zagreb lijken ondersteboven te worden gelopen door uh, Olympique Lyon. Het is 4-1 geworden. We zitten pas acht minuten naar rust. Ja, dan nou komen de problemen wel. Ajax doelsaldo plus één. De tegenstander, laten we dan maar zeggen, Lyon op min één. Dat betekent dat de problemen nu heel naderbij de bij gaan komen en Ajax echt nog in de problemen zou kunnen komen. Dat hadden we toch eigenlijk niet verwacht. Maakt Real Madrid het nog erger? Dat zou extra vervelend zijn. Higuain heeft de bal, 54 minuten gespeeld. Ze hebben natuurlijk in de Zagreb, neem ik aan, de heren van Lyon in de rust ook de stand gehoord hier en gedacht. oh 0-2, dan hebben we misschien nog een kans. Ja, en dan ga je er nog eens voor, 45 minuten lang. Zeker als je weet dat je tegen tien man speelt. Hier is het uh, 11 tegen 11. En heeft Madrid wel gewisseld. Heeft het, zoals al aangekondigd, al tien top binnen de lijnen gebracht. En mag Benzema direct onder de douche. En ook Xavi Alonso komt er zo nog in. En dat zal toch betekenen dat Mourinho niet helemaal tevreden is. Want Alonso is een vaste bespeler van het middenveld van Madrid. En zou zijn rusttijd toch gegund zijn. Maar hij wil wat uh, duidelijk grip krijgen op het middenveld hier deze avond. En dus moet Xavi Alonso die nog wat rek- en strek-oefeningen doet. Die uh, als ik die zou uitvoeren, mij minimaal drie, vier weken ziektewet zou opleveren. Maar hij doet het met het grootste gemak. Net als dat Ajax met het uh, grootste gemak. De bal nu rondspeelt Sulemani van de wiel. De bal gaat naar Eriksen aan uh, de rechterkant. Kan hem ten nauwe nood binnenhouden. Wordt achtervolgd en moet helemaal terug. Ja, helemaal terug. Daar kent het voor meer. Red jij niet in drie weken. De <lacht> zit uh, voor blind. <lacht> 1-0. Ik kon hem niet laten liggen. Balbezit voor Blind en 1-0 aan de linkerkant van het veld. Ja, wat moet je nou? Moet je nou proberen toch maar zelf te scoren? Dat helpt wel, want doelpunten zelf maken... zou je dan ook nog over de streep kunnen trekken. Je kan beter uh, een doelstand hebben van 6-7. Is min 1. Dan van 4-5 is ook min 1. Als ik begrijp wat ik bedoel. Mm -hmm. Soleimani heeft de bal. Wat wil hij met de bal? Een 1-2 met Eriksen. Dat ziet er aardig uit. Dan wil hij schieten, maar dat lukt niet. Dan krijgt hij de bal van Ebisidio terug. Maar kan hij niet schieten. Dan moet hij draaien. Geeft de bal terug aan Jansen. Maar een beetje uit het lood. Jansen kan hem nog net in de ploeg houden en meegeven aan Van de Wiel. Van de Wiel dreigend vanaf de rechterkant. Speelt Jansen weer aan. Jansen moet snel handelen. Dat betekent terug naar Fortonge uh, 1-0 in uh, de ruimte. Komt nu via de as van het veld richting het gastelgebied van Real Madrid. Moet dan gaan kijken waar hij kan afspelen. En doet dat. Buitengewoon ongelukkig op Ebicilio. Ja, Ebicilio houdt hem wel binnen, maar had hem liever anders gehad. Want dan had hij direct een actie kunnen uitvoeren. Vanaf de linkerkant Anita, Lodero. Bal gaat snel rond naar Eno. Eno halverwege de helft van Real aan de linkerkant. Gaat lopen met de bal bezorgd bij Van der Wiel aan de rechter. Van der Wiel heeft wat ruimte om een paar meters te maken. Geeft de bal mee aan Janssen, Janssen Eno, dat gebeurt allemaal in de breedte. Halverwege de helft van Madrid. Aan de linkerkant nu ook Anita. En die geeft de bal dan mee aan Ebecilio. Zou door kunnen naar Lodero. Dat ziet er aardig uit. Lodero draait dan weer niet terug naar dat doel. Maar weer terug naar de zijlijn. Zo gaat de vaart er een beetje uit. Anita Lodero nu wel even vrij. En dan meegegeven aan Eriks. Het past hem al precies. Die wil hem dan teruggeven in het strafgebied aan Lodero. Die eigenlijk net te laat weer loopt. En blijkbaar net te laat in de gaten heeft dat dat wel eens zou kunnen. Als Eriks aan de bal is weet je het nooit. Dus meteen maar lopen de volgende keer. Maar deze bal rolt door in de handen van Adan. En de Spaanse keeper heeft de bal weer terug. 0-2. Nog altijd na 57 minuten. Maar dus ook voor de mensen die nu pas de radio aanzetten. Het hebt tegen Lyon. 1-4. En dus komt Ajax zo langzaam maar zeker vanavond toch een beetje in de problemen. We moet het vooral proberen Real Madrid ver van de goal te houden. Hier maar geen doelpunt. En dan maar hopen dat Lyon het allemaal net niet redt. Uh, Madrid heeft het balbezit op eigen helft. Daar waar het dus ongevaarlijk is met Albiol. Albiol kijkt eens, vindt KK. KK speelde weer terug naar Albiol. Ajax staat in de organisatie. Zakt wat terug. Tot aan de middenlijn. Lodero is de meest vooruitgeschoven. Pion. En die jaagt dan wel wat af tussen de verdedigers van Madrid in. Lange bal gaat er dan vervolgens. Vervolgens naar de linkerkant waar met een hele handige beweging Caligon vrijmaakt. En dan wordt er geschoten op de vuisten van Vermeer. Het schot is van Granero. En zo houdt Vermeer in elk geval de stand op 2 in het voordeel van Madrid. Maar het was een prima aanval van de Madrilene. Uiteindelijk dus het schot van Granero. Nu Ajax met 1 0. Ajax kan nog één negatief doelpunt slikken hier op van Lyon. En bij 2 is Ajax gezien. Met andere woorden, echt oppassen geblazen. 58 e minuut. 0-2 is het in de Amsterdam Arena. Madrid gaat wisselen. En gaat uh, Granero naar de kant halen. En brengt dan Xabi Alonso in de ploeg. De international die gaat beginnen aan zijn 71ste wedstrijd in de Champions League. Het zijn toch uh, vrolijke wissels die je kan doen. Een bank, we hebben dat eerder gezegd, waar ook Eusil nog op zit. Die Maria nog op zit. Altien Top nog op zit. Ook gewoon een ja, Champions League finale gespeeld. Ik staat erin inmiddels. Oh ja, sorry, ik zit niet op te letten. Ik ben te veel aan het rekenen geslagen. Zo blijkt maar weer dat je... Vind je, je ik... leuk, hè? Ja, ja, ik vind cijfertjes leuk, maar het wordt ook echt gevaarlijk. en daar had ik toch een kwartier geleden geen rekening mee gehouden. En dat is dus plotseling door die snelle goals van Lyon in Zagreb wel het geval. Um, 58 minuut, 0-2 en Xabi Alonso dus binnen de lijnen. Vrij schop voor Ajax van Janssen. Jansen naar uh, Soleimani. Met Quantrouw in zijn buurt. Soleimani krijgt vervolgens ook nog bezoek van Calégon. En die tweede maakt een overtreding te hoogte van het strafschopgebied aan uh, de rechterkant. En uh, Soleimani krijgt een handje.